Ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Alle hulpuitdeelpunten in Gaza zijn en blijven voorlopig dicht... De organisatie die van Israël als enige voedselpakketten mag uitdelen... heeft alle vier de plekken waar ze dat doen gesloten. De club is omstreden omdat Amerika en Israël erachter zitten... en mensen in Gaza gedwongen worden om naar die punten toe te komen. Een hulporganisatie zeggen dat plekken zo etnisch gezuiverd worden. De afgelopen dagen waren er vaak beschietingen op de hulpplekken. Tientallen mensen kwamen om. Israël erkent dat zij ze hebben beschoten. Woensdag en gisteren lag het uitdelen van de hulp ook al een tijdje stil. De Amerikaanse president Trump en tech-miljardair Elon Musk gaan met elkaar bellen, dat zegt het Witte Huis. De bromance tussen de twee is op zijn zachtst gezegd gedaald tot het vriespunt. Trump zei onder meer dat hij teleurgesteld is in Musk, dat zegt verslaggever Simone Tucker. Toen liet Musk van zich horen, zonder mij zou Trump de verkiezing hebben verloren, maar ook verweet hij de president allerlei onwaarheden zou hebben verspreid. En hij zegt dat de naam van president Trump voorkomt in het dossier van Jeffrey Epstein, dat is die miljardair die... Ja, betrokken zou zijn geweest bij een heel uh, omvangrijk netwerk... van seksueel misbruik. Ja, flinke beschuldigingen dus. Maar nu hebben medewerkers van het Witte Huis... dus voor de president een telefoongesprek gepland... om de ruzie te sussen. In Safari Park Beekse Bergen zijn in korte tijd... 14 pingwings overleden. Maar het is onduidelijk waardoor. De pingwings werden sloom en hadden geen honger meer... zegt deze expert van het Safari Park. Wat we in ieder geval uit kunnen sluiten dat pogingrief is. Want daar is het eerste wat je aan denkt in de, deze tijd... Maar dat is het uh, 100% zeker niet. Wat het dan wel is geweest, het is een virus. Dat, dat weten we met aangrenzende zekerheid. Maar welk virus? Er zijn heel veel virussen in de wereld en we weten niet wat deze pingwins gevoelig voor zijn. Geen idee. Ja, de doodsoorzaak wordt de komende tijd verder onderzocht. Met de pingwings die nog wel leven, lijkt alles goed te gaan. Het weer dan nog voor het Pinksterweekend. Vandaag veel buien. Het wordt tussen de 16 en de 20 graden. Het hele weekend ook nat. Maar Pinkstermaandag kan het best zonnig worden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A4, de richting Amsterdam. Tussen Knoppen de Hoek en Schiphol is de vertraging 10 minuten. Op de N9, de richting Alkmaar, tussen Schorrel en Bergen... 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. En nu even geen rust aan de kust. Dit is ZFM. Ja, welkom terug weer lieve luisteraars. We zijn weer terug. Het tweede uur van even geen rust aan de kust. En uh, daar gaan we weer een heel gezellig uur van maken met veel nieuwtjes. Met Barbara van der Meijen die hier zit. Uh, waar we straks gezellig mee gaan kletsen over de buurtgezinnen. En natuurlijk, een hele tas vol met muziek meegenomen. We gaan eens eventjes op z'n Frans beginnen. Zullen dus weer eens wat anders? MUZIEK Agité comme un roseau dans la tourmente Tout m'énerve et tout mérite en ce moment Beau jour de prachtige, verlegen, verlegen, verlegen, verlegen, verlegen, verlegen, verlegen, verlegen, verlegen, verlegen, verlegen, verlegen, verlegen, verlegen, verlegen, verlegen, verlegen, verlegen, verlegen, verlegen, de printemps Je voudrais me sentir loin des ciels Fuir la vie de chaque jour Et peut-être en m'évadant ainsi y trouverai-je de l'amour Les bourgeons des marronniers de mon enfance, la jacinthe, l'aubépine et les lilas blancs. En vain, chante le romance, douterais-tu du printemps? Tout est si joyeux. Je suis... Mm. Kent en Jim Toast. is de, Het is de lente. En ja, die lente die uh, sleept ons mee alle kanten op. En. Uh, ze staan te wachten. Ze staan te wachten. Nou ja, maar, ik, nee, maar ik ga nog even zeggen dat ze even ter nog terug moeten naar de gang. Jonge, <laughs> jongen, jongen, jongen, jongen. Wat een ongeduld zeg. Uh, want ik uh, wil eigenlijk liever eventjes. Uh, het een en ander horen aan nieuws of uh, cultuur? Ik weet niet wat je bij je hebt of nou, wat je voor je hebt. qua nieuws is het wel ja. even, uh, sorry, even een goede om door te geven. Want vandaag oh. ja. rijden er in het hele land de hele dag geen NS-treinen. Okay. Dit is omdat het personeel van de regio midden staakt, meldt een woordvoerder van de NS. De treinen staan stil vanaf vrijdag vandaag, dus vier uur, tot zaterdag vier uur. Dat is vanochtend. Van, ja, vanochtend. Oh ja, dat nodig Ja, ook ja, dus, uh, ja, okay. dus vier uur, uur s'nachts. Ja. ja. Uh, even kijken. De regio Midden bestaat het gebied rond Utrecht. Een belangrijke spil in het spoornet. Daardoor kunnen alle NS-treinen niet rijden. Bovendien vindt de planning van het treinschema plaats in Utrecht. En staken de medewerkers die daarvoor verantwoordelijk zijn ook. Regionale treinen rijden wel. En de woordvoerder verwacht dat de internationale treinen ook rijden. Na de staking in de regio Midden... staat dinsdag een staking gepland in de regio West. Op 12 juni in Noordwest... en 16 juni in de regio's Noord en Zuid. Jeetje, ja. ja, dus de treinen gaat het even niet worden. Ja, we hebben trouwens ook nieuws vanuit onze ZFM-studio. Want ja. lieve, lieve luisteraars... Ja, jullie zijn vandaag niet meer dan luisteraars. Normaal kijken jullie altijd gezellig met ons mee. Maar we hebben begrepen van verschillende luisteraars... en jij hebt ook net gekeken dat de webcam niet werkt vandaag. En dat is ja. zo jammer, want ik heb me zo mooi opgemaakt Nou, ik wou net zeggen, ik heb ook mijn haar voor niks gedaan Ja, vandaag. precies. En nu ja. zijn we helemaal ja. mooi aangekleed. En dat, nou ja, dat moeten jullie dan maar van ons aannemen ja, vandaag. Precies. En het doen met onze stemmetjes. Ja, heb dat. je nog een, een nieuwtje? Ik heb nog een nieuwtje. Ook helaas wat, wat negatiever nieuws. Oh. Want helaas heeft de organisatie van de Ibiza-markt... Hip Happy Events moeten besluiten om de Ibiza-markt... van aankomend weekend, 7 en 8 juni, in Zandvoort te kennen. Oh. Het is niet veilig en verantwoord voor, zoveel voor zowel deelnemers als bezoekers om het te laten plaatsvinden, meldt de organisatie. Ze betreuren dit ten zeerste, want ze weten dat bezoekers er zelfs een weekend voor uittrekken en hotels geboekt hebben voor een lang Pinksterweekend. weekend. Oh, jeetje, ja. Het weer uh, zit helaas niet mee, meldt Manon, die al ruim negen jaar Ibiza-markten in de badplaats organiseert. Ja. De wind wordt voorspeld als krachtig tot vrij krachtig. En uh, we weten als geen ander na jarenlange ervaring met Zandvoort als locatie... dat er op deze locatie boven een bepaalde kilometer per uur wind niet kan worden opgebouwd. Mm -hmm. De voorspelling, gaat, uh, de voorspelling uh, uh, ja, gaat daar fors overheen. Nou, de organisatie kan na overleg met de gemeente bekendmaken dat het verzet wordt... gelukkig naar volgend weekend 14 en 15 oh, okay. juni. Een weekje ja. later, een weekje later. Ja. Nou, ik hoop dat al die mensen die dan speciaal daarvoor naar Zandvoort kwamen. ook hun hotelletje kunnen omboeken. Nou, zeker. Ja, zeker. Ja, dat is anders uh, sneu. Oh, er staan twee mannen, die staan me smekend aan te kijken in de gang. <laughs> nou, nou die dan, willen komen even jullie? Ja, komen ja. jullie dan nu maar binnen? Nou, ik, ik ga staan. En uh, ja, begin maar. Die Simon in die karvoenkel, jongen. Of, ja, we of, zijn of, heel oh. ja, ja, nou helemaal gek voor Cecilia. Nou, gelukkig nou ja. kunnen ze lekker zingen. Zo, zo is het. Ja. Simon en Carfunkel, je herkende ze natuurlijk al. Uh, Cecilia. En het is de hoogste tijd, de hoogste tijd... om gezellig met onze gasten van vanmiddag, uh, vanochtend te gaan uh, praten. En we hebben Barbara van der Meijdenby uitgenodigd... omdat wij hebben begrepen dat zij het stokje van Esther Groenheij... heeft overgenomen van buurtgezinnen. En uh, dat jij uh, bij ons in de buurt aan de slag gaat met, uh, met, met koppelingen maken en dergelijke. Nou, daar willen we natuurlijk alles uh, van weten. Laten we eerst vragen, uh, Barbara... Uh, wie ben je, wat doe je, waar kom je vandaan? Uh, uh. Ik ga wat erover vertellen, zeker. Nou, dank jullie wel dat ik hier in de studio mag zijn, Lea en Dolly. Ja. Uh, mijn naam is dus Barbara en uh, ik ben een Haarlemse van geboorte... Ik heb hier in Zandvoort een jaar of twintig geleden uh, een tijdje gewoond. Uh, hele, ja, een van mijn beste vriendinnen die woont hier al 25 plus jaar. Die is met een Zandvoorter getrouwd. Ik heb familie uh, hier uh, in het dorp wonen. Dus ik heb zeker wel verbinding uh, met het Zandvoortse. En ik hou gewoon van de kust. Daar vertelde ik net al mm -hmm. over. Ik ben ook uh, diepzeeduiker. En uh, ja, ik ben gewoon gek op de kust. En uh, ik mag ook uh, in Velsen... Uh, al zeven jaar uh, buurtgezinnen coördineren. Dus um, ja, ik weet wel iets van buurtgezinnen af. <lacht> kan er ja? wat over vertellen. Mooi, mooi. <lacht> nou ja, laten we dat dan inderdaad meteen doen. Want, want buurtgezinnen, ja, je hoort de namen dus uh, voorbij komen. Ja. Maar ik, ik weet nou niet of heel veel mensen nou, nou specifiek ja. weten wat het inhoudt. Nou, zijn... nou ja, en daar zijn we hier voor natuurlijk ook. Zeker, ja. ja. Leuk dat ik het erover mag vertellen. Ja, we ja. zijn uh, in, in Zandvoort uh, wel al vijf jaar uh, actief. Mm -hmm. Um, maar alle ja, publiciteit en, en um, ja, hoe zeg je dat, um, om er, erover te kunnen vertellen... dat mm -hmm. grijp ik natuurlijk aan, want we willen graag de community uh, blijven opbouwen. Dus ik heb ook gewoon ja, uh, het nodig dat uh, natuurlijk vraaggezinnen, zoals we dat noemen... want buurtgezinnen bestaat uit vraaggezinnen en uh, steungezinnen. Mm -hmm. En zelf ben ik ook wel eens een vraaggezin en ook wel eens een steungezin, want ja... Je gaat wel eens door uh, lastige periode. Maar, maar wat, wat vragen en wat steun je dan? Ja. Want... nou een, een vragenzin heeft een hulpvraag. Uh, dus ja, dan kan het zijn dat er iets in het gezin uh, gebeurt... of ja. aan de hand is, iets wat je overkomt. Hè. Dat kan een ziekte mm -hmm. zijn, dat kan... Uh, ontslag, uh, nou, verdriet. Uh, uh, uh, ja. nou, je komt in een situ onverwachte situatie je, waarin je hulp nodig ja. hebt. En um, dan, ja, dan hoop ik dus dat, uh, dat je naar mij toe durft te komen... Uh, als je merkt dat je gewoon wel wat hulp kan gebruiken... maar dat dus niet, niet voldoende om je heen kan, hebt verzameld. Ja. Um, want dat kan uh, voorkomen. En dan uh, ga ik op zoek naar steungezinnen. En dat zijn gezinnen uit de buurt vandaar dus buurtgezinnen, die kunnen ondersteunen. Ja, maar waarin? In een in huishoudelijke hulp? Of, uh... Nou, meestal is het... Uh, het of gaat het om van kinderen? Een kindje. Het gaat om de kinderen, ja. Ja, hè? Dus, ja, uh, want uh, ik heb zelf uh, nou ja, ook wel eens met, uh, met uh, uh, narigheid uh, te maken gehad. Uh -huh. En dan kan het gewoon fijn zijn als je weet dat je kind ergens speelt... Uh, waar het veilig is, waar het het leuk heeft... waar het uh, vriendjes kan maken en dat jij zelf uh, nou, kan herstellen... Uh, nou, even goed, uh, goed voor jezelf kan zorgen. Want dat is uiteindelijk het belangrijkste. Hè? We kunnen voor onze kinderen zorgen als we goed voor onszelf kunnen zorgen als ouders. Ja. En soms is het gewoon fijn als je die zorg ook even kan delen. Ja, ja want ik zeg ook. Ik, ik heb natuurlijk even gekeken ook op de website. Jullie ja. hebben een hele toffe website, trouwens. Ja, met superveel informatie ook. Dus zeker even naar kijken. Buurtgezinnen.nl zijn ook allemaal hele leuke filmpjes op. Ja. Uh, om even een, een goed beeld te krijgen. Dus nou ja, dat even daargelaten. Um, maar daar zie ik dus inderdaad ook dat er uh, uh, vraaggezinnen dan zijn... die zeggen, nou ja, en, en ik wil mijn kind uh, uh, het liefst even ergens uh, hebben. Maar ook inderdaad wel vraaggezinnen die zeggen... nou, ik ben zelf ook wel toe aan een, aan een soort van vriendschappelijke relatie... Ja. bij iemand anders. Dus ja. dat kan ook nog ja. eens een... een nou, ja. Zeker. Wat maar je, je bedoelt de ouderen? Ja, ja dat de is de, de ouders. ouders de, de, komen de, ja. nee, dat kan ook, ook uit met. Zeker. Ja. Okay. ja, en ik vertelde jullie net... Hè, want we, we hebben een paar boekjes ook met ervaringsverhalen. Ja. En ik heb zelf, ja, wat ik al zeg... ik heb zeven jaar al werkervaring in uh, Velsen. Mm -hmm. En ik heb daar echt hele mooie verbintenissen. Dat, dat is natuurlijk... Ja, dat, daarvoor ik dit, blijf ik dit werk ook doen... Want uh, ik, ik zeg als ik doe een kleine handeling, ik ben niet zo heel erg belangrijk in de zin van ja, ik maak de verbinding. Mm -hmm. Maar als ik daarna dan met de gezinnen hè, evalueer, we, uh, ik ben twee jaar aan een koppeling uh, verbonden. Okay. Om, uh, ja. om de, ja, omdat ze eigenlijk vreemden van elkaar zijn. Hè? Mm -hmm. Dus die, dat vertrouwen dat moet, uh, dat wil je zien groeien, maar dat zie ik ook gewoon groeien. Dus ik, ik, ja, uh, ik zie uh, gewoon vriendschappen ontstaan en uh, nou, kinderen die dus een uitbreiding van hun kennis- en vriendenkring krijgen, waardoor... Uh, ja, als je weer wat, wat ouder, hebt, dat je kan... het zijn dat je als klein kind uh, bij een gezin komt, maar op een gegeven moment... word je natuurlijk een tiener. Ja. En dat je dan nog steeds... bij dat gezin, dat heb, dat heb ik... Uh, dat zie ik ook in mijn uh, werk in Velsen. Dat dat nog steeds met elkaar in verbinding krijgt, nog wel eens appjes ook binnen van... Uh, hè, oh, wat leuk! Dat heb ik al afgesloten. Maar dat ze nog steeds uh, met elkaar... Uh, optrekken en... Uh, ja, dat zo'n tiener zelf nou ook... Uh, vroeger werd het gebracht of gehaald, maar nu... Zelf naar ja. het gezin toe. En, uh... Ja, want het is eigenlijk best wel, best wel heel breed, tenminste, wat ik zie uh, aan, ja. aan steungezinnen. Uh, uh, zo ook zag ik een oproep voor uh, uh, oudere mensen. Ja, Echt als een soort opa, van opa- en oma-rol. Oma ja, ja dat, dat vond ik ook wel heel mooi. Ja. Dacht, oh ja, daar heb je, dus eigenlijk is een, een, een, een steungezinnen, kunnen die zich gewoon bij jou ja, aanmelden. Zeker. Ik heb liever altijd dat een steungezin wat langer wacht. En dat als ik met een vraag zit, die natuurlijk met een hulpvraag komt... Mm -hmm. dat ik die snel uh, uh, kan helpen. Uh, dus ja, zeker. Maar het, ook als je toch met een hulpvraag zit... hoop ik echt dat je nou, toch de moed hebt. Uh, want het is nog wel eens een drempel hè, om, om hulp Tuurlijk. te vragen. Ja. Um, maar dat je toch de moed he kan hebben om, uh, om contact met me op te nemen. Want ik denk gewoon graag met je mee. En uh, ik help ook gewoon graag mee door die, die steun dus voor je te vinden... die, uh, die jou net... Ja, uit dat slop kan halen. Want uh, ja, dat, ja. dat steunt je in de rug. Dat kan gewoon zorgen dat je nou, net niet omvalt. Ja, het is natuurlijk ja. een schitterende organisatie uh, genomen in deze tijd. Ja. Uh, waarin iedereen het druk heeft. Ja. Rennen, rennen, rennen. Ja. Rennen naar links, rennen naar ja. rechts. En onderhand uh, zijn vaak kinderen de dupe. Ja. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die buiten die arbeidsmarkt vallen. En die hebben niks. Ja. Klopt. Ja, misschien soms ja. een beetje vrijwilligerswerk. Of, uh, maar dan is het natuurlijk geweldig... Uh, als je, als je uh, feeling hebt voor kinderen. Je kan goed met kinderen omgaan. Of je was dat je hele leven gewend. Ja. En ineens valt het weg. Uh, doordat de kinderen groter worden. En dat het natuurlijk fantastisch is... Dat je dan uh, je kan aanmelden en dat je misschien contact kan krijgen met een leuk kindje... die ook weer behoefte heeft aan wat persoonlijke aandacht Precies. van iemand. Ja. En dat je leuke dingen kan gaan doen samen. Ja, ja dat. Ja. Ja. ja En je ja. ziet het ook met, met uh, de kinderopvang natuurlijk. Ja. Ik bedoel, tenminste vrienden van mij die krijgen dan een kindje... en die zitten al tijdens de zwangerschap aan te melden en te mm -hmm. doen. Want er, er is gewoon geen plek. Nee. En dat kan natuurlijk voor sommige gezinnen ook heel duur zijn, zo'n ja. kinderopvang. Uh, nou ja, dan probeer je alles wat je kan om dat voor elkaar te krijgen, maar soms dan lukt dat gewoon nee. even niet. Nee, er nee. zijn echt ja. talloze voorbeelden over te vertellen. Ja. Ja, dat, uh, um, ja, dat, je, dat je plotseling dus ziek wordt en je komt thuis te zitten en dan werkt ons systeem uh, dat ja, je bent een, een, een ouder die thuis is, dus je hebt geen recht meer op kinderopvangtoeslag, maar je bent eigenlijk te ziek om voor het kindje te zorgen. En de werkende ouder, die raakt helemaal overbelast, Overbelast. je probeert ja. de boel ja. nog op de rit te houden, maar ook aan het werk te blijven. Ja, en dan hebben wij, ja. heb ik echt wel gehad dat gezinnen bij ons uh, uh, terecht zijn gekomen en dat we ze dus doordat we een gezin uit de buurt uh, kenden uh, dat wilden helpen. Ja, dat we gewoon het van kwaad tot erger hebben weten te voorkomen met elkaar. Dat, dat ja, en het is natuurlijk, Jullie houden dat waarschijnlijk ook een beetje bij en, en in de gaten. Hoe zo'n traject verloopt. Hè? Want ik bedoel, ik kan me voorstellen dat, dat je zoiets ziet op Facebook zet. Hè? Van hallo, ik ben niet lekker. Kan iemand voor mijn kinderen zorgen? Of uh, kan ik ze ergens... Dat, dat, dat, dat, dat, dat is natuurlijk veel te link. Ja, dat vind ik. Ja. Terwijl uh, bij jullie wordt dat natuurlijk... Gescreend. Gescreend. Ja, see, ja, ja, ja, ja. ja. ja we gaan echt wel een, een proces. Want hoe, hoe gaat dat? Stel je voor, ik, ik, ik Want, meld ja. me bij jou aan als ja. steunoma, uh, ja. uh, zeg maar. Ja. Hè? Inmiddels. Ja. <laughs> uh, voor een puber zou ik misschien nog net steunmoeder kunnen zijn. Oh, wel. Nou, nee, steunoma. Ja. Dus ik zeg, nou, moet je horen, het lijkt me leuk om. Een kindje, een de bepaald maand. moment ja. Uh, ja. en dan uh, iets gezelligs. En, uh, en hoe gaat het dan verder? Nou, Daar spreken wij af met elkaar. Dus ja? dus Buurtgezinnen.nl ja. Uh, daar zit je gewoon op een gegeven moment uh, een aanmeldknop uh, en uh, dan kan je je aanmelden. Dan komt er, komen je gegevens bij mij terecht en neem ik contact met je op. Ja. En dan wil ik een afspraak met je maken om je te leren kennen. Dus dat ja. ik graag bij je thuis. Ja. Um, en uh, dan uh, gaan we met elkaar in gesprek. Heb ik ook een vragenlijst die ons helpt ja. uh, om goed uit te kristalliseren: van hoe ziet jouw leven eruit? Uh, en waar zou dan een kindje in kunnen passen, zodat het ja. jou zo weer min mogelijk inspanning eigenlijk kost. Hè? Ja. Dus, want gezinnen zijn druk. En soms denken gezinnen van: ja, maar ik, hoe moet ik dat dan doen? Maar ik luister echt en ik, ik, ik bevraag jou echt op van hoe ziet jouw leven eruit. En waar zitten dan de momenten dat het zou kunnen zijn dat een kindje daarin past, um, zodat het jou weinig inspanning kost, maar dat je wel van hele grote betekenis kan zijn. Mm -hmm. um, dus daar gaan we naar op zoek. Uh, ik ga, we vragen ook ve, uh, de ve, een VOG aan. Dus omtrent. Mm -hmm. Oh ja, dus een ja, Officiële. Ja. Moet je bij de gemeente? Hè? Kan je ja, dat nou, ja, wij vragen. doen het dus online. Dus het kost oh, je ook kan. niks. Oh, okay. Het kost je geen, uh, geen geld. Dat, dat nemen wij voor onze rekening. En dat gaat dus allemaal digitaal. Maar uiteindelijk die VOG krijg je per post toegestuurd. En die moet je dan ja, via een ja. antwoordafloop. Een an ja. geef. Of een antwoordnummer. Stuur je die in. Dus het kost, je, uh, het kost ook niks. Nee. Het is niet de bedoeling dat je iets financieels uh, kost als steungezin. Um, het is puur dat je wat tijd en ruimte ja. uh, kan geven. En, en hoe gaat het dan verder? Dus de VOG is binnen? Ja, de VOG is binnen. Ben je goedgekeurd als uh, op, op, op, op, op, op, opvang zeg maar voor een kindje? Ja. ja, Nou, ik weet dan wat, wat jij hebt te bieden. Nou, Dan kan het zijn dat ik al een hulpvraag heb die daar heel goed op past. Maar ik kijk ja. ook natuurlijk naar het karakter. Uh, nou, ja. Inderdaad, een oma. Zijn we op zoek naar voor een bepaalde vraag naar een oma? Dus het kan zijn dat ik vrij snel met je kan matchen. Maar het kan ook zijn dat ik jouw mooie aanbod... Uh, op de plank leg. Zoals ik mm -hmm. dat ook wel eens oneerbiedig zeg. Maar dan heb ik je klaar liggen dat als yeah. de hulpvraag komt. Yeah. Dus als ik een gezin uh, krijg met een vraag van, hé, hey, ik ben op zoek naar een oma Dolly, ja. dan, uh, dan ja, kan ik jou eigenlijk in no time dan matchen. Dan ja, ga je kennismaken. Dus ik heb dan ook met, oh, ja. met het vragen. En ben je daar dan ook bij, bij die kennismaking Soms, of niet? Dan kiezen we ervoor om erbij te zijn. Maar uh, eigenlijk is het uh, de bedoeling dat ik jullie, dat, omdat ik, uh, dat dat ik vrij laat. Dat jullie kunnen matchen, gaan jullie bij elkaar op de thee. Dus een keertje ja. komen ze bij jou thuis. Je gaat een keertje bij het, uh, het vragenzin langs. Ja. Um, en dan geven jullie bij mij terug of het klikte ja. of niet. Ja. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Geluk. Dat het niet klikt. Oh, ja. nou, nou, dan dan, dan ik, heb je een goede vragenlijst. Ja. Dan heb je goed inzicht. Ja, ja. Uh, ja, het verbinden van mensen is wel een rode draad. Maar ik onderbrak je. Want je, je ja. begon met een maar. Dus ik denk er komt iets heel belangrijks aan. Nee, ik ben ook maar een mens. Oh, dus zo. Ik zeg het wel altijd. Van, voelt het niet goed? Geef ja. het alsjeblieft aan me terug... Want uh, dan heb ik iets over het... Ik zeg het, hè, dus het is me nog nooit mee overkomen. Maar ja, ik ben wel gewoon een open en eerlijk mens. Dat ik, ik kan uh, iets misschien niet goed hebben gezien. Geef me ja. dan feedback wat ik gemist heb. Ja. Nou ja, ja goed. Precies. Kijk, jij, jij ziet de mensen wel natuurlijk. Ja. En, uh, je, en voor de rest door... doe je het op papieren. Maar het, het moet natuurlijk ook een, een contact zijn, wat, ja. wat klikt. Het moet klikken. En, en dat, dat kan jij van tevoren natuurlijk niet altijd waarborgen. Nee, ja. nee het is echt dat zo. Logisch. Je gebruikt ook je gevoel daarin. En, ja. en de mensenkennis die ik. Uh, die ik heb opgebouwd. En wat ik al zei, de rode draad in mijn leven... Uh, is verbinden van mensen. Ik ben in mijn twintiger jaren uh, mijn eerste uh, baantje was een, uh, een, als intercedent voor een uitzendbureau. Nou, bracht dat. Nou, ben je ook met elkaar? Ja, ook met elkaar. Oké, ah, oké. Dus ik, ik uh, heb dat eigenlijk altijd wel gedaan, mensen bij elkaar. Daar ligt je expertise wel. Ja. ja. Oh ja, want ik zie op de uh, website ook. Dus er, inderdaad, wat je zegt, er staan uh, allemaal hele mooie knopjes. Ik wil steun bieden. En dan staat er ook, ik kan steun gebruiken. gebruiken ja. ja, is dat proces dan anders voor een, een vraaggezin dan een steungezin? Mm, nou, in dat... principe zit er ook natuurlijk het leren kennen. Dus ik, ja. uh, als je je aanmeldt, uh, dan neem ik contact met je op... om een afspraak ook met je te maken om mm. je te leren kennen. En heb ik ook het instrument van een vragenlijst... Ja om goed uit te kunnen vragen... wat, je, uh, wat je nodig, nodig hebt. Ja. Ja, wat, wat voor ondersteuning je zou kunnen gebruiken. Um, en uh, ja, dan, dan proef ik ook de sfeer natuurlijk... en mm -hmm. wat voor type mensen. hoe je gezin eruit ziet... en wat, daarbij zou kun, ja, wat er bij jullie zou kunnen passen. Dus dat gaan we gewoon helemaal goed uitzoeken met elkaar. Um, dus ja, ook daarin zit gewoon echt... De, de, de, ja, het met mij verbinden in de eerste instantie... Mm -hmm. en elkaar leren kennen... zodat ik zo goed mogelijk een match kan maken... en al je vragen beantwoorden. Want je, je hebt ook vragen als... He, van joh Barbara, hoe werken dingen? Dat leg ik je allemaal uit. Ja, ja, ja. duidelijk. Nou, uh, fantastisch. Het, uh, ik, uh, is er nog iets wat je zou willen zeggen? Nee, ja, ik hoop uh, dat, uh, dat uh, uh, de vragenzinnen de drempel durven over mm -hmm. te, uh, te komen... Hey. om hulpvraag bij meneer te leggen. Ja. En steungezinnen, ja, altijd op zoek. Dus uh, meld ja. je aan. Het kan zijn dat je misschien eventjes uh, op de plank ligt. Maar uh, ja, het is het fijnst natuurlijk als ik snel kan reageren op een hulpvraag. C? Nou ja, voor, voor aanmelden voor vraag of uh, hulp, steungezinnen uh, uh, zie ik inderdaad kan gewoon op de website buurtgezinnen.nl of je googelt even buurtgezinnen uh, Zandvoort specifiek als je hier in de gemeente wil zoeken. Uh, ik zie ook dat er een actuele lijst is... van mensen die steungezinnen zoeken. zoeken ja. Dus uh, kijk daar zeker ook even naar. Denk je nou... Hey, ik ben een hele leuke match... voor wat er hier beschreven staat. Uh, meld je zeker aan. Uh, en inderdaad, er zit nul schaamte... in het, hebben, het nodig hebben van hulp. Uh, Zo is dus het. Laat, het, uh, laat het zeker niet gaan... Uh, terwijl zelfs misschien een dag in de week of een dag in de twee weken al een supergrote hulp kan zijn. Ja, ja. Het feit dat je al denkt aan hulp is eigenlijk uh, al genoeg om te zeggen dat je het nodig hebt. En gelukkig dankzij jullie hoeft niemand te schromen. En Onthoud altijd dat als je het niet doet, dat de situatie nog wel eens uit de hand kan lopen. Ja. en ten koste kan gaan van ieders gezondheid. Ja, Dat is wat Barbara dus. ook zei: je, je kan pas inderdaad goed voor een kind zorgen. als je ook voor jezelf zorgt erbij. En we dus, hebben het spreekwoord: gedeelde smart is halve smart. Ook ja. Dat, dat, dat gaat al zo lang. Ja. Heel, want echt, je voelt je altijd al lichter als je je smart kan delen. Ja. ja. Nou, hey Barbara, hartstikke bedankt voor Dankjewel. je komst, voor je uitleg. We wensen je heel veel succes. Dank jullie wel. En misschien als het ooit ophoudt met de radio... dat ik echt nog wel eens zo'n oma dolly word die in... Uh... Ja, dat lijkt me heel leuk. Nou, het is een een toffe... In de aanbieding een bak komt. Ik wilde ja. zeggen, het is een toffe oma, maar het is ook een toffe moeder. Dus, uh... Ik ga gewoon opnieuw een gezin starten. Ik hoor het alweer. Hey. Nou, hey, wat... Nee, jullie blijven erbij natuurlijk. Oh, okay. Wat goed, dacht zo. je dan? Ik ja. ga jullie niet inruilen. <laughs> We gaan uh, lekkere muziek hier draaien. En uh, dat moet ik even op een andere manier doen dan anders. Want ik ben uit de, de computer gezoedemieterd. Oh, dat is ook niet handig. Nee. Oh, Maar, daar komt maar goed, er is muziek. Kijk. Er is muziek. <laughs> ride my bicycle with you on a handlebar. You laugh and run away, do I? And I chase you through the map? do I? dit waren de Alessi Brothers met Lori. En uh, ja, ik zit hier toch echt wel met een probleempje, want mijn hele playlist is, uh, is weggegooid. Dus als de we, we muziek een beetje uh, anders klinkt dan normaal, want daar. <laughs> Nou ja, goed, we beschikken gelukkig over uh, muziek. En uh, we gaan even kijken, want ja, nou moet ik toch alles heel anders doen. Ik vind dit niet leuk, jongens. Ik vind dit echt niet leuk. Goed, maar, we, gaan, we zijn uh, flexibel. Ja, nou ja, en okay. improvisatiegericht. Ja, oké. Okay. <laughs> nou, Barbara die gaat vertrekken, zie ik. Nog een die prettige je, werkdag. <laughs> <Ja>. <laughs> en uh, wij gaan even kijken met. Uh, heb je nog nieuws? Of uh, uh, nou, is het meer ik, cultuur? Uh, ik heb uh, nog heel veel cultuur. Dan over. gaan we eens even horen wat er allemaal te doen is in Zandvoort en omgeving. Kijk eens aan. Nou, er is in het Zandvoortsmuseum een tentoonstelling genaamd. Het zijn de schatten uit het depot, hoogtepunten uit de collectie. Uh, het is een komen en gaan van toeristen in het Zandvoort van nu. Dat was vroeger in het oude Vissersdorp wel anders. In de tentoonstelling Schatten uit depot laat het Zandvoortsmuseum deze geschiedenis zien... aan de hand van een verzameling tastbare herinneringen... van schilderijen tot alledaagse voorwerpen... Samen met de verhalen zoals bijvoorbeeld over de toeristen... en het dagje aan zee, de vislopers en de bomschuiten op het strand... beelden van het circuit en de eerste race in 1948. De tentoonstelling zit vol ontdekkingen. Het is een reis door de tijd van 200 jaar Zandvoort geworden. Hieruit blijkt de liefde voor de natuur, het duinlandschap... de uitgestrekte stranden en het schilderachtige dorp Zandvoort. Altijd een bron van inspiratie voor iedereen, een plek waar je wil zijn... Al deze verhalen met de tastbare herinneringen... worden op diverse wijze verteld. Wat maakt de bezoeker nieuwsgierig? Welk verhaal spreekt de toerist het meeste aan? En waar herkennen de zandvoorters zich in? De tentoonstelling Schatten uit het Depot... is een bron van inspiratie voor iedereen. Een plek waar je wil zijn <tie> en terug wil komen. De tentoonstelling uh, is van 14 juni tot en met 28 september. Dankjewel. Alsjeblieft. Even... Goeiedag, het werkt allemaal niet. Nee, echt heel, heel jammer, heel jammer ja. dit. Dan moeten we zelf maar een riedeltje zingen. Hebben ja. we nog een lekker meezingen voor de aankomende 25 minuten? Oh, nou kijk eens. Nou, ik hoor Gelukkig wat. hebben we twee blauwe diamanten. Oh, met Ramona. Ramona, You, and bless the day you told me to care To always remember The rambling rose you were in your hair Ramona, when day is done you'll hear my call Ramona, we'll meet beside a waterfall I dread All oh. Ja, ja, de twee blauwe diamanten. En volgens mij, Lea, heb jij uh, iets te melden? Ja, joh, het stroomt over met de cultuur. Uh, ja. Wij hebben namelijk de, de Haarlemse toneelclub gaat spelen. Zij spelen een stuk dat heet, dat dat heet C'est la vie. Um, en het is niet zomaar een stuk. Het zijn vier één-acteurs uh, geschreven door Paul. Peter Aten en Jan Proos. Um, ik ga daar even iets over vertellen. Ja. De Haarlemse toneelclub speelt dit voorjaar vier één acteurs. Een serieus onderwerp met een komische ondertoon. De dood is een onderdeel van het leven. We hebben het er liever niet over. In de stukken uh, hebben ze het niet over de dood, maar erna. Want dan blijken dingen toch niet zo te zijn als we dachten. Er wordt gezocht naar antwoorden of vragen die niet meer gesteld kunnen worden... Wie was mijn man eigenlijk? Vraagt een weduwe zich af. Wat is de mooiste plek om iemand te gedenken? Als je toch nog één keer samen je trouwdag kan vieren, hoe zou je dat dan doen? Een vriendschap van meer dan 30 jaar. Is daar dan nog wel wat van over? Ze spelen deze vier één-acteurs, eh, ieder met hun eigen titel. Ik zal ze even opnoemen. We hebben Uit de Killegrond van Mijn Hart, geschreven door Peter Aten. En dan strooigoed. Lodewijk en Crime River. Allemaal geschreven door Robert-Jan Proos. De regie wordt gedaan door onze enige echte Vret Rozenhart. En ze gaan dit vier, of vier, drie keer voor jullie opvoeren: op donderdag 12 juni om acht uur 's avonds in het dorpshuis in Zang. Uh, op zaterdag 14 juni om acht uur. En zondag 15 juni om half drie 's middags in Circus Hakim. De kaarten zijn te koop in uh, Vogelenzang voor 10 euro. Inclusief koffie, thee en cake. Zoals dat behoort uh, uh, op een begrafenis. Uh, oh. ja, ja, zo is het wel. En uh, bij z'n Hakim kunt u de kaarten verkrijgen voor 15 euro. Nogmaals, inclusief koffie, thee en cake. Ik zit even te kijken. Want de kaarten zijn te koop op www .haarlemse Toneelclub. Uh, even voor uh, het mooie Haarlemse met SCHE op het einde en toneelclub met dubbel O. Oké, dankjewel, Lea. Dankjewel. Alsjeblieft. En, um, ik vond het zo leuk want ik heb ergens een uh, oh die heb ik natuurlijk nog. Wacht even hoor. Oh. Ga ik, even, ik ga eventjes wat voor je doen, maar dan moet ik eventjes kijken hoe ik daar kom. Oh, nou, dan ik weet ben ik nou ook ik... weer. Zal ik oh, anders ja, nog een even. ik heb nog wel een puntje Oh cultuur. ja, doe jij Zal er ik een, dan, dan ga even ik kijken of ik wat ja, leuks voor ga je ik kan ik in... doen. Spanning, uh, <laughs> nog een cultuurpuntje voor jullie doen. Want op zondag 15 juni om drie uur middags is er iets tofs in de protestantse kerk. Harlem Voices, onder leiding van Sarah Barrett. Of Sarah Barrett? Weet ik eigenlijk niet. Nou ja, een van de twee. Uh, Harlem Voices is een vocaal ensemble van 16 zangers. met een grote passie voor zingen en klassieke koormuziek. Zij brengen de rijke poëzie tot leven van de grootste Engelse dichter. Uh, Shakespeare. Daar is hij. Uh, Getoond door tijdgenoten zoals Thomas Morley en Orlando Gibson. Maar ook moderne en eigen tijdse componisten, zoals de Hongaarse Zoltan Kodali en de Zweed Sven Erik, werden geïnspireerd door zijn teksten over liefde, verlies en de vergankelijkheid van het leven. Maar er staat meer op het programma, zoals Vaux Williams, Lindbergh en Applebaum. Kaarten zijn 10 euro. Uh, uh, even kijken, kaarten 10. zijn er aan de zaal. Uh, dus, uh, oh, u kunt ook via de website www.classicconcerts.nl bestellen. Uh, voor vrienden en een introducerie de halve prijs. Mits via de website besteld wordt. Oké, okay, dankjewel Lea. Nou, daar komt hij dan. Oh, we hebben wat leuks. Het van de De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen maar het vuur is groter dan ik en ik stik in de time, time tik in de tijd, tijd, tik maar door. Happy New Year! De wereld zat in de fik en ik zou het willen blussen maar het vuur is groter dan ik en ik stik in de time, time, tik in de tijd, tijd, tik maar door. Happy New Year! Het is 2020 alweer en we zijn met steeds meer en we willen steeds meer. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Wie niet weet, wie niet eert. Ik drink nog een drankje, proost op het leven. De klok slaat 12 uur, zijn we zonder vergeven, dan we zullen. We beven, de aarde zal bloeden En wie niet betaalt moet zijn schulden vergoeden Maar ik wil een toekomst, ik wil een kind Ik wil een carrière, een tuin, een gezin Ik wil kunnen proeven van haar schone lucht Maar de rijken die vluchten, die boeken een vlucht En het kan anders, ik weet dat het kan met geloof en een wil en een wet en een plan Ik wil een toekomst en jij wil het ook Of je blijft blind, want waar vuur is, is rook Happy New Year De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen Maar het vuur is groter dan ik en ik stik in de taan Tik in de tijd, tijd Tik maar door en je sluit je ogen ervoor De wereld staat in de fik en ik zou het willen bussen, Maar het vuur is groter dan ik En ik stik in de tijd, taan, taan, tik in de tijd tij, Tik maar door Groter dan ik, maar ik ben groter dan dat We gaan dood, dus de dood is wat hoger dan dat is kloten, maar laten we hopen op dat We het redden met horten en stoten En dat we gaan praten, vooral met elkaar Want de crisis is hier en Den Haag is nog daar En dat we iets doen, echt doen hoor Want daar heb je poe voor En met Sinterklaas zet ik daar dan mijn schrik Ik wil een toekomst, ik wil een verhaal En niet voor mezelf, maar voor ons allemaal Ik wil zien in 50 tinten groen Ik wil graag denken en durven en doen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 de wereld zat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik en niks. Ik in de taan taan, ik in de tijd tijd, ik maar toren. Je sluit je ogen ervoor. De wereld zat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik en niks. Ik in de taan taan, ik in de tijd tijd, tik maar toren. Je sluit in De wereld zat in de fik en ik zou het willen bloedsen, maar het vuur is groter dan ik en niks. Ik taan taan, ik in tijd tijd, tik maar toren. Je sluit je ogen ervoor. De wereld zat in de fik en ik zou het willen bloemsen, maar het vuur je is groter dan ik en ik zie kindertaal, tikk in de tijd, ik maar door en je sluit je ogen ervoor. Nou, Lea, dat, uh, dat is uh, behoorlijk actueel. Ondanks dat het nummer uh, vijf jaar oud is. Hè? Nou, dat vind ik ook. Het is, het, uh, dat, dat vind ik ook. Vrouwtje, ik. Vrouwkje, ik, ik. Oh, ik vind dat zo'n geweldige zangeres ook. Met, met hoe ze dingen benoemd. Maar vooral dit nummer. Uh, uh, ik heb op een gegeven moment toen ik uh, de Pabo deed. Dat ik een Nederlands docent. Geweldige vrouw. En die heeft dit nummer toen uh, bij ons laten horen. Toen zei ze. Wat het allermooiste is met dit nummer. is Je kan hier zo'n goede les mee maken. Want zij. De vrouwtje gebruikt zoveel. Uh, uh, nou ja woorden en bepaalde zinstructuren om dingen aan te geven. Um, dat ik ben er zelf ook eens in gaan duiken. En hoe vaker ik dit nummer, hoe meer kleine dingetjes ik weer oppik. En doe en het, het is inderdaad soms... Ik luister het niet vaak. Het komt zo eens, uh, eens in het half jaar weer een keertje op mijn radar. En elke keer denk ik... Ja. ja. Inderdaad, we, er is nog steeds... Uh, ja, het wordt, het wordt steeds erger lijkt wel. Nou ja, dat. Ja. Het blijft ja. relevant en het wordt steeds relevanter eigenlijk. Ja. ja, ja. Um, ja. Dus ja. Ja, nou ik zou zeggen, vrouwtje voor president. Nou, waarom niet? Ja? Ik ja, zou het doen. Ja, <laughs> oké, okay, maar jongens, hoe erg het ook wordt, blijf gewoon lekker lachen. <laughs>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 Het zit er alweer bijna op, hè? Jeetje, wat gaat de tijd hardder steken. Ja, ja, zeker, zeker. Ja, absoluut. Ja. De, technisch loopt het niet helemaal zoals we willen. De, de webcam doet het niet. <laughs> uh, mijn playlist is weg. En uh, nou ja, goed. Gelukkig zijn alle gasten van vandaag, of de beide gasten van vandaag in goede gezondheid gekomen en in goede gezondheid gegaan. Dat is toch wel het belangrijkste. En, uh, ja, toch? Ja. En uh, mogen we zelf ook niet klagen... wat onze gezondheid betreft. Zeker niet. Dus. Ja. Um, en ik, ik vroeg me af, want je zei... ik heb een hele lange lijst met, uh, met uh, cultuurfeitjes... Uh, en wat er allemaal te doen is. Is er nog iets wat je kon melden in de... Laatste minuten van het programma. Nou, ik zal eens dus even kijken. Oh ja, in, uh, in het Elswoud theatertje zijn drie hele leuke kindervoorstellingen. Oh, ja, is leuk voor die kleintjes. Ja. ja, geweldig. Ik zal ze heel even snel uh, benoemen. Het zijn er drie. De eerste Bambi het Hertje van Elswoud is uh, morgen op 7 juni om uh, uh, um 10 uur. En 11 uur of van 10 tot 11, ja, van 10 tot 11. Sorry, ja. uh, de uh, entreeprijs is 10 euro. En zij zeggen heel mooi: het is van 2 tot 102 jaar, um, dus kom vooral um, even kijken. Het gaat over op een dag: staat een klein hertje Bambi voor de deur van Theater Elsvoud. Hij vraagt aan meneer Anansi of hij hem kan helpen vriendjes te maken met alle dieren die in het bos van Elsvoud wonen. Komen jullie meneer Anansi helpen? Neem je favoriete knuffeldier mee. Wie weet, wordt die ook wel vriendjes van Bambi. Meneer Anansi giet samen met zijn jonge publiek een klassieker in een nieuw jasje. Na afloop gaan we bij Mooi weer naar de hertjes kijken op Elsvaat uh, zelf. Even kijken, op 8 juni uh, van 3 uur middags tot 4 uur middags is Dorrenroosje... een uh, roosje. Nou, wie kent het verhaal niet? Uh, Even kijken. Kijken is leuk, maar in het intieme theatertje is meedoen het allerleukste. Iedereen houdt van sprookjes. Meesterverteller Wijnand Stomp weet van elk sprookje een groot feest te maken. Vandaag kruipt hij in de rol van oma Kip en brengt samen met zijn publiek het sprookje van Doornroosje tot leven. Er staat een spinnenwiel en er is een prinsessenbed. Wijnand Stomp vertelt als oma Kip het sprookje van Doornroosje. Die kennen jullie toch wel? Kom verkleed als vee, ridder, prinses, wolf, jager of gewoon lekker als jezelf. Iedereen mag meespelen en oma Kip helpen, zodat het sprookje goed afloopt. Kom dan luisteren naar meneer Anansi, die met de prachtigste prenten helemaal onderdompelt in dit mooie verhaal. En dan als derde op 9 juni, uh, nog eens van 10 uur s ochtends tot 11 uur s ochtends. Meneer Anansi tovert Monkies prenten tevoorschijn uit zijn grote magische vertelkast. En speelt samen met zijn jonge publiek het verhaal van Monkey de Aap. Een schot in de roos bij de jonge, jonge bezoekers van zijn theater. Want het kwijtraken van je knuffel is natuurlijk de nachtmerrie van elk kind. Monkey speelt in op de angst en stelt gerust. Al 30 jaar en nog zeker 30 jaar. Het knuffelaapje dat zoek raakt, wordt door allerlei dieren meegenomen. voor hij terugkeert bij zijn rechtmatige eigenaar. 30 jaar geleden won dit verhaal in zachte kleuren en lijnen het gouden penseel. En nog steeds is het favoriet bij de peuters en kleuters. Zorgen jullie dat Monkey deze keer op zijn ook zijn baasje terugvindt? Kom dan langs met jouw lievelingsknuffel en help mee. Nogmaals, kijk is leuk, maar in dit intiem theater is meedoen het aller allerleukste. Nou. Even kijken, voor alle drie de ja. voorstellingen geldt trouwens het is 10 euro uh, om, twee. om heerlijk mee te kunnen gaan doen. Als je wil, heb je nog een korte? Uh, oh, nog een korte. Zeker wel. Even kijken. Uh, uh, donderdag 12 juni 2025 van 8 uur 's avonds uh, in Fiel, uh, Haarlem. Dominique Zeldes en Francis van Broekhuizen. Oh. Een vermakelijke muzikale show vol glitter en glamour. Waarin het publiek een kijkje krijgt in het backstage-leven van klassieke supersterren. En kan genieten van een verbluffend concert. De Francis en Dominic Show zit vol met persoonlijke verhalen, populaire muziek, liedjes en publieksparticipatie. Verhalen over opera, dirigeren. Grote orkesten en wie de meeste pianers in zijn telefoon heeft staan, passeren de revue. Nou, hartstikke mooi. Dat lijkt me ook wel een uitdaging. Nou goed, we gaan uh, weer even een muziekje draaien. En uh, dan gaan we richting het einde van het, het tweede uur. En daarmee ook het laatste uur van dit programma. De Cotton Club, Club met Mini de Moetje. Why you walk out of me? Somebody will know, no, no, someday. Will know why you walk out of me. Someday Nobody will know That I Will never agree Ja, en uh, zo is het programma dan echt voorbij. Over twee weken zijn we er weer. Hopelijk dan weer met Hanny en met Pep. En uh, Lea, mag ik je ontzettend bedanken voor je hulp vandaag. Dat je ingesprongen bent. Ja, hartstikke goed, meid. Doei doeg! Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur. Goedemiddag...